1 Uur. Het NOS-journaal. de Jong. Goedemiddag. Uitlopersorkaan Irene bereiken New York. Het IMF waarschuwt voor bankencrisis en Tilburgse Harley-dag afgelast. Het weer wisselend bewolkt met zon en enkele buien. Middagtemperatuur van 17 graden op de Wadden tot 19 in Limburg. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig. Morgen vooral in het noorden buien, in het zuiden ook wat zon. Het wordt 16 tot 18 graden en pas vanaf woensdag wat droger en iets warmer. Uitlopers van de orkaan Irene hebben New York bereikt. Als vanavond om 6 uur Nederlandse tijd het oog over de stad trekt... is er kans op overstromingen. In afwachting van de komst van de orkaan... is het openbaar vervoer in de stad stilgelegd... en de bewoners van lager gelegen stadsdelen kregen een evacuatiebevel. En nu is het te laat om alsnog te vertrekken. Dat heeft burgemeester Bloomberg gezegd. De tijd voor de evacuatie is over. Iedereen moet nu naar binnen gaan en zijn stay om te blijven tot de weersomstandigheden have We hebben this. We've We hebben hard gewerkt. We hebben het publiek gewaarschuwd. En nu moeten we deal met wat komt van Mother Nature. komt. Ja, wie niet is vertrokken moet nu blijven waar hij is. Dat is kort samengevat wat burgemeester Bloomberg zegt. En wie er ook is, Wessel de Jong correspondent uh, in Lower Manhattan. Wessel, uh, hoe ziet het er daaruit? Ja, New York op, uh, op 1 januari, s ochtends heel vroeg De hele stad is echt wel uh, behoorlijk verlaten. Mensen hebben toch uh, uh, gehoor gegeven aan de oproep van de burgemeester. Hier en daar zie je een lampje branden in een flat. Maar de meeste mensen zijn toch uh, vertrokken de stad uit. Of naar hotels uh, vertrokken in hogere gelegen gedeeltes. Gaan zometeen ook naar een van de, een van de een van de shelters kijken. Die, die open zijn, die open zijn gesteld. Uh, er zijn, uh, er zijn een aantal shelters opengesteld. Er zitten nu zo'n 8.000 mensen in. Er is plek voor 70.000 mensen. Heel veel mensen hebben er dus ook niet gebruik van gemaakt. De enige die je nu op, uh, op straat tegenkomt, dat zijn mensen die wat gebouwen inspecteren. Voor deuren zijn uh, zandzakken neergelegd en wat, uh, wat openingen in gebouwen. En uh, ja, dat is niet zo gek ook, want het water komt hier nu echt al wel door die uitlopers van die storm. Met, met bakken naar beneden, zelfs inmiddels ook al ongewend tot op de draad toe... Uh, ben ik euh, doorzookt euh, van de regen. Dus, euh, maar het, het, het ergste moet nog komen. Ja, het ergste moet nog komen. Wat, wat staat New York te wachten? Ja, dat, dat, dat weet natuurlijk helemaal niemand. Maar op zich, op dit moment, het, het valt allemaal op zich wel mee. Het, het, het waait ook eigenlijk geneemt zo heel erg hard. Het is uh, vooral het water toch uh, wat het grote probleem gaat, uh, gaat worden. Dus de storm is natuurlijk al ietsje afgezakt. Er zijn nog wel windstoten al gemeten van zo'n zo 100 kilometer per uur. Maar echt heel veel schade aan gebouwen uh, zal die wind toch niet meer gaan doen. Uh, is de verwachting nu op dit moment. Maar ja. dat, uh, je weet het natuurlijk toch pas echt zeker op het moment dat die storm er is. Ja, we hebben het wel over het weer natuurlijk. Uh, hoe is het met de gebieden in Amerika waar Irene nu is? Of waar de storm al is geweest? Uh, nou, er is toch op, op veel plekken toch wel behoorlijke schade aangericht. Uh, maar veel meer dan toch bomen, uh, bomen die zijn ontworteld en omgegaan en over de weg zijn gegaan uh, heb, ik, uh, heb ik op de verschillende beelden heb ik nog niet gezien. Daardoor zijn toch wel, uh, zijn toch al wel acht doden gevallen. Inmiddels is het toch, uh, toch al wel behoorlijk wat. In een stad als Washington zitten inmiddels een miljoen huishoudens door die bomen die zijn omgevallen die uh, elektriciteitsleidingen hebben meegepakt, zitten een miljoen huishoudens uh, zonder stroom. Dus de, de overlast en de schade is toch wel, uh, wel op zich wel aanzienlijk. Oké, okay. hou ons op de hoogte uh, Wessel de Jong in Lower Manhattan. Christine Lagarde, het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds... waarschuwt voor een nieuwe bankencrisis in Europa. In een toespraak in Amerika zei ze dat de banken... snel hun kapitaalbasis moeten versterken... om zich te wapenen tegen de risico's van hoge staatsschulden en lage groei. Lagarde vindt dat de banken gedwongen moeten worden... om nieuw kapitaal aan te trekken. Als dat niet lukt, zouden ze een beroep moeten doen op het Europese noodfonds. Lagarde hamerde ook op het belang van economische groei in de Verenigde Staten. De Amerikanen moeten de staatsschuld verminderen... maar tegelijkertijd de groei stimuleren. De Libische opstandelingen willen pas onderhandelen met kolonel Gaddafi als hij zich overgeeft. Een hoge functionaris van de Nationale Overgangsraad reageert daarmee op uitspraken van de woordvoerder van Gaddafi. Die had tegenover persbureau EP gezegd dat Gaddafi bereid is om met de opstandelingen te onderhandelen over een overgangsregering. De onderhandelingen zouden dan geleid moeten worden door Gaddafis zoon Saadi. Het is onduidelijk waar Gaddafi is. Volgens een woordvoerder is hij nog steeds ergens in Libië.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 Op de A29 is vanochtend rond 9 uur mogelijk opnieuw een auto beschoten. Aan de zuidkant van de snelweg is bij de Heinenoordtunnel de achteruit van een personenauto gesneuveld. Het Korps Landelijke Politiediensten. We hebben een zoekactie ingesteld samen met de Politiekorps Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Daarbij is onder andere ook een helikopter ingezet en gedurende anderhalf uur is dat gebied doorzocht. Uiteindelijk is er geen verdachte persoon aangetroffen. Sinds begin deze maand zijn vooral op de wegen rond Rotterdam tientallen auto's beschoten door een nog onbekende schutter. Justitie heeft 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de aanhouding van de zogeheten snelwegschutter. Er zijn tientallen tips binnengekomen, maar de gouden tip zat er nog niet tussen. Burgemeester Nordanus van Tilburg besloot gisteren om de Harley-dag van vandaag in zijn stad af te gelasten. Tot ongenoegen van de organisatie, die zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat het uit de hand zou kunnen lopen. door problemen tussen rivaliserende motorbendes. Maar de burgemeester heeft andere informatie. Nou ja, kijk, wij uh, hadden het oprecht idee de dag door te laten gaan. Uh, maar kregen gisteren. Uh echt serieuze aanwijzingen van de politie mm -hmm. dat de geweldsincidenten uh, zouden kunnen gebeuren. Ja. Het heeft niets te maken met uh, uh, rivaliserende bendes, maar wel een aantal leden die echt uh, van plan waren, die hard die dag te gaan verstoren. En zoals het uh, soms wel meer gaat, soms uh, verpest een paar het uh, voor veel mensen. Ja. Uh, ik ik moest kiezen en hebben ervoor gekozen hoe vervelend het ook voor de organisatoren is het feit dat ook de politie echt zei... neem dit serieus uh, om het uh, niet door te laten gaan. En stel dat ik straks op de motor stap en naar mijn vrienden in Tilburg rijden... kom ik de stad dan wel in? Dat is niet de bedoeling. Dat is, uh, ook u hoort, niet? Als, ja. U wordt dan uh, op een uh, uh, normale manier uh, door de politie aangesproken... Uh, ja. aan de stadsrand. Uh, en uh, ze zullen u uitleggen uh, dat... Uh, dat weten we vandaag niet gaan. Ja, maar Tilburg is dus verboden gebied voor motorrijders vandaag eigenlijk? Nou, min of meer. En dan wordt er natuurlijk op een ordentelijke manier het gesprek gevoerd. En ik ga ervan uit dat redelijke mensen begrijpen... dat als het gaat om een dag als vandaag in Tilburg... dat je beter met je motor een blokje om kan rijden. ja. Nou, de organisatie van de Harley-dag hoopt dat de gemeente... een deel van de gemaakte kosten op zich wil nemen. Uh, gaat u dat doen? Nou, ik begrijp hun teleurstelling. Uh, wij konden niet anders kiezen dan zoals ik het u uitgelegd heb. En ik heb gezegd, dat ze morgen maandag gelijk bij mij maar eens op tafel uh, komen. Dan gaan we er in ieder geval eens over praten wat de situatie was... en hoe we met elkaar verder kunnen. Oké. Okay. Nou, dank u wel voor uw toelichting, uh, meneer Noordanus. Burgemeester van Tilburg. Iran heeft honderden, honderd gevangenen gratie verleend. Zeventig van hen zijn direct vrijgelaten. Het zijn allemaal mensen die waren vastgezet om veiligheidsredenen. Onder wie Iraniërs die in 2009 de straat opgingen... uit protest tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad. De gratieverlening hangt samen met het einde van de Ramadan... een moment waarop al vaker gevangenen worden vrijgelaten. Er zijn geen aanwijzingen dat er ook gratie is verleend aan de twee Amerikanen... die vorige week werden veroordeeld tot acht jaar cel voor spionage... De advocaat van die mannen heeft aangekondigd dat hij een hoger beroep gaat. Een man uit Kerkrade is vannacht beroofd van drie vuurwapens. Toen hij rond half drie bij zijn huis aankwam, werd hij opgewacht, zegt de politie. Hij was even naar een kennis gegaan, kwam terug bij de woning... en werd geconfronteerd met drie mensen die hem drongen naar binnen te gaan. Daar uh, zag hij dat ze een vuurwapen bij zich hadden en ze eisten zijn geld. Maar ook zijn drie wapens die hij had en uh, al zijn munitie. De man uit Kerkrade heeft een vergunning voor de wapens. In de Drentse Schonebeekse is een Engelsman aangehouden op verdenking van koperdiefstal. In zijn bestelbusje lag 1500 kilo koper. De koperkabels zaten om een katrol van anderhalve meter hoog. De politie in Drenthe weet nog niet waar deze grote hoeveelheid koper vandaan komt en is op zoek naar de eigenaar. De bestelbus van de Engelsman stond op verboden terrein van de NAM. Daarom belde de beheerder de politie. Sport. Vijverberg in Doetinchem spelen De Graafschap en Adonijn Haag tegen elkaar. De eerste helft nadert het einde en daar is Ragnar Niemeyer. Een minuutje of zes nog in de eerste helft. Gelijke stand, geen doelpunten in Doetinchem. De Graafschap verdient inmiddels wel een treffer... want hij heeft toch echt Legio mogelijkheden gekregen om de score vanmiddag te openen. Het is al wel weer een tijdje geleden dat er werd geschoten of gekopt op het doel van Gino Cotinho. Maar um, de graafschap is sterker. De bovenliggende partij, kijk je naar Den Haag... dan zie je eigenlijk geen enkele lijn in het spel. Er zit geen idee achter, zo lijkt het wel. En eigenlijk heeft Den Haag wat dat betreft... nog geen fatsoenlijke wedstrijd gespeeld dit seizoen. Ook de afgelopen weken was het niet goed... wat het elftal liet zien van trainer Maurice Stijn... Voor de rest ligt het regelmatig stil. Ami hoorde u al eerder op de grond liggen wellicht. Hij na een kopduel met De Leeuw geblesseerd geraakt. We hebben meer van dat soort momenten gezien. En dat heeft uiteindelijk geen slachtoffers meer opgeleverd. Maar er liggen regelmatig mensen met bloedende gezichten al dan niet op de grond op het veld van het stadion hier in Doetinchem. Aanval van Den Haag richting Elbers gaat de bal aan de linkerkant van het veld. De baas is van Verhoek. De bal is veel te hard en gaat over de zijlijn heen. En als ik dan deze Elbers Noem, die alleen maar in de voorbereiding heeft meegespeeld en vandaag opeens in de basis is neergezet... Dan kan je zeggen dat hij als enige een mogelijkheid heeft gehad namens Den Haag. Hij schoot van een meter of twintig wat links van de goal in het zijnet. En Den Haag ja, zag de graafschap mogelijkheden krijgen. De eerste minuut, daarin waren er al twee voor De Leeuw en voor Roze. Roze later nog gezien. De bal nog een keer op de arm gekomen van invaller Mulders bij Den Haag in het strafschopgebied. Nou, het strafschop kwam er uiteindelijk niet. Komt er nu misschien een moment van Den Haag op de kop van het voor Verhoek draait zijn tegenstander gek, maar zich uiteindelijk zelf ook. En dus blijft het gelijk. 0-0 op de vijverberg, 4,5 minuut voor de rust. Bij de wereldkampioenschappen atletiek geen medaillekansen meer voor de Nederlanders. Maar de wedstrijden gaan natuurlijk door. Uh, en die houtkamp, nog opvallende prestaties het afgelopen uur. Ja, prachtige 10.000 meter. Wat een spanning. En niet door Bekele, de viervoudig wereldkampioen. Want hij stapte uit met een blessure. Maar wel door een andere Ethiopiër, Jeylan. En uh, Mo Farah, de man uit Engeland. En na 10.000 meter kwamen ze bijna gelijk over de finish. Een sprintje zorgde ervoor dat Jeylan net kon winnen. Voor de negende keer een Ethiopische winnaar van de 10 kilometer op het WK. Mo Farah, de uh, Engelsman tweede. En let op hem voor het jaar bij de Olympische Spelen in eigen land in Londen. Uh, was uh, een genot om naar te kijken deze race. En ook nog een uh, gouden medaille voor Britney Rees. Ze deed dat twee jaar geleden in Berlijn ook al bij het WK. Nu won ze het verspringen bij de vrouwen. Het wachten is nu op het laatste onderdeel van de meerkamp met Elko Sint-Nicolaas. En over iets meer dan een half uur de finale 100 meter. En dat wordt een klapper met Oessen. En er is verkeersinformatie bij de ANWB Erwin De Hart. Ja, één file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat twee kilometer file. De hoofdpunten van het nieuws. Uitlopers van de orkaan Irene hebben New York bereikt. Door overvloedige regenval staan sommige straten in Manhattan al onder water. De Harley-dag die vandaag in Tilburg zou worden gehouden gaat niet door. Motorrijders die vandaag toch naar Tilburg komen... worden weggestuurd door de politie. En Christine Lagarde, het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds... waarschuwt voor een nieuwe bankencrisis in Europa. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze gestoenstelling. De Haarland-Kotten hier over de terrens. De perstribune met Govert van Brakel. Welkom, tweede uur van de perstribune. Bij mij aan tafel dit uur Ernest Faber, oud-voetballer van PSV. Vandaag de dag ook assistent-bondscoach van Bert van Marwijk. Trainer is ook van Eindhoven. Succesvol Eindhoven. Verder gaan we in op de vraag van een luisteraar op ons antwoordapparaat. Deze keer een vraag over deze ledenwerfspot van de KRO. Ik kan me niet voorstellen dat dit werkelijkheid wordt dat we geen boeren meer kunnen helpen in hun zoektocht naar de ware liefde. Maar als de KRO niet genoeg leden heeft, kunnen we geen boer vrouw meer maken. Word daarom nu lid van de KRO. En waarom heeft de KRO die spot bedacht? Zometeen een reactie. Verder is onze vliegende keeper Jules van der Wart eh, nog steeds op pad... in Scheveningen bij het beachvolleybal. En een nieuwe stelling, daar mag u op reageren, desgewenst. Nederlandse voetbaltalenten moeten langer in de eredivisie blijven... Nederlandse voetbaltalenten moeten langer in de eredivisie blijven. Naar aanleiding van de uitlating van bondscoach Bert van Marwijk... die zich zorgen maakt over Nederlandse voetbaltalenten... die te vroeg naar het buitenland vertrekken. Eens of oneens, www.deperstribune.nl Ernest Faber, goedemiddag Ernest. Goedemiddag. Uh, 40 geworden gisteren. Ja. Oh, ja. Ja. Wat een feest. Gindt op om te lijken, 40 jaar. <laughs> ja, ja, dan begint het uh, zeggen ze. ja. Ik denk het wel. Uh, gisteren een hele mooie dag gehad. Ja, is het laat geworden ook? Ja, we houden van feesten in Brabant. Dus uh, tot de laat uh, vroege uurtjes zijn we doorgegaan. Maar veel plezier gemaakt. Dus uh, zijn we zijn er weer klaar voor. Mooi. Uh, nieuw levensjaar en een doelpunt op dit moment... bij Ragnar Niemeijer in Doetichem. Ragnar. slag van rust komt Den Haag op voorsprong. En de doelpunt te maken reed Alexander Radosavlevic... Een flitsende voorzet bij Den Haag vanaf de rechterkant. We zitten echt een halve minuut voor het einde van de eerste 45 minuten. Maar dan uh, moet hij duiken, Radosavlovic, om die bal van Ik dacht van Hoek op zijn hoofd te nemen. Maar raakt hij hard de paal met zijn lichaam, zijn bovenlijf. En Radosavlovic dus geblesseerd zet Den Haag wel op voorsprong. Maar als je zo weinig scoort als ja dan kan ik me voorstellen dat je graag dat doelpunt een keer had willen vieren. Had willen doorlopen richting de enkele tientallen supporters van ADO Den Haag. Want dat zit er eventjes niet in, omdat hij met zijn schouder zijn bovenlijf tegen de paal aangeleidt. Het feit blijft in ieder geval wel dat Den Haag totaal tegen de verhouding in op een 1-0 voorsprong is gekomen. De doelpunten maken wordt nu bekeken door de teamarts van Adel Den Haag. Als we inmiddels in de extra tijd zijn beland, dan zal nog wel eventjes doorgevoetbald worden. Maar de wedstrijd was de afgelopen 10-15 minuten ingezakt. Was niet leuk meer. Den Haag speelt zonder enig idee vanmiddag hier. En de ploeg moet zich zorgen gaan maken wat dat betreft. Maar staat opeens wel zomaar Pardoes op een 1-0 voorsprong. De doelpunt te maken heb ik genoemd. Den Haag staat voor in Dordrecht. Ja, en als je wat lach op de achtergrond hoort, dan is dat de lach van Ernest Faber. Want wij zagen de beelden in de herhaling van het doelpunt. Hij kwam echt hard met zijn schouder en zijn hoofd tegen die palen aan. Hè? Ja, het was een zeer uh, mooie rol, maar hij glijdt zo tegen die palen aan. Dus we uh, ja. moeten eigenlijk niet om lachen. Sorry. Nee, dat is heel erg natuurlijk. Uh, Excuus. Maar het was op zich wel weer een komisch... Uh, moment. Ernest, jij bent uh, lang voetballer geweest uh, bij PSV in de jaren negentig. Uh, tot aan, wanneer ben je gestopt? 2003? 2004, 2004, 2004 ben ik uh, ja. afgekeurd voor het voetballen. Ja. Want ja. af... je, je bent vaak geblesseerd geweest hè, in je loopbaan. Nou, ik heb een aantal uh, zware blessures gehad. En daar heb ik wel veel uh, last van, uh, last mee uh, gehad. En uiteindelijk zijn uh, mijn Achillespezen uh, ja, niet vol kunnen houden. En uh. heb ik daardoor moeten stoppen. Ja, je hebt uh, een mooie periode gehad uh, bij PSV. Hè? Uh, wij hebben een fragmentje gevonden waarin de jonge Ernst, Ernst Faber... in 1992 was dat, het op moest nemen uh, tegen uh, Marco van Basten van AC Milan. Uh. Laten eens luisteren hoe jij uh, toen als verdediger van Basten uit die wedstrijd speelde. Ja, dat is natuurlijk uh, wel een uitdaging. Want hij is gewoon, ja, gewoon heel goed en zo. En dan uh, hij probeert hem gewoon af te stoppen. Met handen en voeten en alles wat nodig is. Nou, dat dus moet wel, ja. Ben jij grof? Nou, ik ben op zich niet grof. Maar kijk, als het moet, dan moet het gewoon. Ja, dat was hij voor de wedstrijd. En het lukte. Ja, dat was een hele, hele mooie periode. Ik was een heel uh, jong broekie. En ik moest in één keer, werd ik voor de leeuwen gegooid. Dus er uh, kwam van alles om me af. Met media, met pers. Maar ook uh, de druk van uh, topvoetbal voor het eerst. Dat was heel, uh, wel wennen moet ik zeggen. Oké, ik verstand op nul en uh, uitvoer wat de trainer me opdroeg. Toen Hans Westerhof. Ik heb mijn best gedaan uh, en ik dacht dat ik wel redelijk uh, ja. staande kon houden. Ja, nou ja, Van Basten uit de wedstrijd gespeeld. Tegengehouden, hij, uh, hij kwam, me niet, uh, hij kwam me niet goed in beeld. Nee, ik heb eigenlijk alles uh, gedaan wat God verboden had. Uh, Excuus ja. daarvoor, maar oké, okay, uh, zo'n wereldspits moet je zo uh, aanpakken. Anders speelt hij ook helemaal uh, zoek. En wat zei hij eigenlijk tegen je? Helemaal niks, helemaal niks. Hij had helemaal uh, geen oog voor mij. Hij was voor mij volledige focus op, uh, op een eigen elftal en op een resultaat. Uh, wel veel tegen de scheidsrechter uh, van uh, nou, die jongen in mijn rug, uh, kijk eens even naar. Maar het was wel een mooi moment voor mij. Ja, uh, dat was, uh, het was je debuut in de Champions League. Klopt, was tegen ja. Aspinaan uh, thuis. Helaas twee uur verloren wel, maar ja... Het in, lag al... niet aan jou? Eh, uh, ligt in hele elftal, laat ik zo zeggen. Ik ben ja. nu trainer, dus ik moet er wel uh, oppassen wat ik zeg. Nu trainer van, uh, van uh, Eindhoven, het kleine broertje uh, van PSV. Echt een klein broertje, hè? als je de, de verhoudingen bekijkt. Wij zijn uh, wel klein, ja. Wel, ja. Uh, wel heel erg gezellig. Geef eens aan hoe klein, uh, klein is in de Jupiler League. Wij, uh, wij hebben 30 spelers met een spelersbudget van zeg maar, rond de 6, 7 ton. Oh, wat krijgen de jongen, jongens voor uh, overwinningspremie dan? Uh, niet al te veel. Een schouderklop? Nee, ze krijgen bij onze goede opleiding uh, van, van de technische staf. En daardoor kunnen zij zich snel ontwikkelen. En mogen ze ook als er clubs komen, even doorgroeien. Ja, want uh, het is wel zo: vier wedstrijden gespeeld. 12 punten uh, Eindhoven koploper. De, er moet toch iets, uh, iets van de euforie in Eindhoven zijn bij, het, uh, bij de achterban. Ja, wij zijn al uh, vier weken carnaval aan het vieren. Dus ik. Uh... Ik moet oppassen dat ik uh, wel op tijd in bed uh, ga liggen. Nee, we hebben het heel, uh, heel goed gedaan. een goede stad. Het mooiste vind ik dat wij uh, gewoon goed voetbal spelen. Dus het is belangrijk in de ontwikkeling van jonge spelers... dat ze durven te voetballen. Die ruimte krijgen ze ook. En ze doen het uh, heel erg goed. En ze zijn ook heel erg stabiel in hun presteren. Je ziet dat iedereen het gewoon heel erg leuk vindt om bij FC Eindhoven te voetballen. Ja, maar wat is, wat is de lol uh, voor jou om hoofdcoach te zijn van een uh, club als Eindhoven? Waar je in principe, uh, behalve inderdaad de zojuist genoemde schouderklop, niet veel kan uitdelen? In ieder geval, het is de samenwerking tussen, uh, tussen de jongens en, en de staf. Hè. Dus je hebt heel veel jonge jongens waarin wij zeggen, nou, wij kiezen voor hun een traject uit om uh, zich te ontwikkelen. We hebben wat ervaren spelers bijgehaald. En je moet bij de club als Eindhoven heel erg flexibel kunnen zijn. En heel creatief met heel erg weinig. Je krijgt er alle ruimte voor als jonge trainer om je te ontwikkelen. En dat is natuurlijk geweldig om te doen. Het ja, zijn werkweken van, van zeven dagen. Waarin je dus... Uh, s ochtends begint om acht uur. Mm. En acht uur pas thuis bent. Je zit dus overal bij. Contactbesprekingen. Je doet de trainingen. Commerciële zaken. En dat is gewoon heel erg leuk om te doen. En dan kun je ook weer teruggeven van jongens, hè. je hebt ze een, ja. uh, wat ervaring mee. Je laatste uh, blijken van, nou, je, als je nou eigenaar wordt van je eigen ontwikkeling, dan kun je heel snel doorgroeien. En uh, als we binnen, zijn we meestal weekend vrij. Dus we zijn al vier weken vrij. Ja, zeg maar wat je nu over die spelers zegt, uh, je kunt doorgroeien, dat geldt natuurlijk ook voor de coach. Het is voor jou natuurlijk ook een ideale leerschool als je met zoveel facetten van het betaald voetbal in aanraking komt. Ja, is een ideale plek, vind ik, voor een jonge trainer om je te ontwikkelen. Omdat je moet gewoon aan de bak. Je kunt niet stilzitten. Je moet gewoon uren maken. Je moet overal over meepraten, mm. over meedenken. En je ziet als de wisselwerking met de spelersgroep goed verloopt... dat je samen heel snel beter kunt worden. En dat is voor mij een ideale plek. Ja. Durf je hardop talenten te noemen van Eindhoven? Dit zijn de jongens op wie we moeten gaan letten de komende tijd? Wij hebben Rienke Pendings, van Vermeer, Joef van Vroenhoven... hele jonge jongens van IPV die overgegaan zijn komen zijn 16, 17 jaar. Het uh, zijn grote talenten die gaan er over een uh, jaar, misschien een half jaar al, uh, al komen. Ja, en als, als je die jongens kunt verkopen, dan komt er geld natuurlijk binnen... Uh, waarmee de club iets beter uh, in de slappe was komt en ook meer in zijn mogelijkheden. Ja, inderdaad, dat is echt helemaal goed. Wij, wij moeten creatief zijn, dus ja. wij proberen ze wat eerder binnen te halen. Uh, een opleiding te geven, Uiteindelijk uh, uh, mogen ze dan uh, tegen een goede vergoeding voor ons weer uh, weg... Ja, dan kunnen we ook nieuwe spelers aantrekken. en Zo moet je het zien. Ja. En is het ook zo dat PSV over jouw schouder wel meekijkt... Uh, wie er eventueel voor Eindhoven de grote club uit Eindhoven bij zit? Ik denk dat zij wel meekijken. Want we ja. hebben heel veel jongens die een PSV-verleden hebben bij onze groep. Zeg maar 75 procent. Ik ken de jongens ook allemaal vanuit de jeugdopleiding van PSV. En is het is logisch dat zij meekijken. En het zou een geweldige zaak zijn als wij nog spelers kunnen opleiden voor PSV. Want dan heb je al een vorm van samenwerking wat in mijn ogen ideaal zou kunnen zijn. Ja, wij vragen onze gast, Ernest uh, altijd... wat is je sportfragment van deze week en waar kom jij dan op uit? Ik ben van de week bij PSV geweest. Uh, op uitnodiging van Jan Lauwers uh, heb ik een uh, Europese wedstrijd gezien. Wie is Jan Lauwers? Is uh, oud-PSV van Eindhoven uh, PSV. Dat is de naam oh, van ja. ons uh, stadion. Ja. Dus uh, die noden mij uit en vond ik het mooiste moment... van de uh, doelpunt van uh, Lens. Maar eigenlijk meer het moment uh, voorafgaande. Zullen we eens luisteren hoe dat ging? Ja, prima. En Naldum van eigen hoofd gestart. Lens. Lens is eerder bij de bal dan de keeper. Ja, en die uh, keeper maakt een overtreding. maar de scheidsrechter past de volgorde regel toe. En wat doet Lens bij dat schoen? Oh, goal. hoe krijg je hem erin? Jermaine Lens maakt 2-0 voor PSV. Dit is van een, een een wonderlijke klasse dit doelpunt. Maar je was gefixeerd op het moment dat er aan voor afging. Wat bedoel je dan? Nou, hij wordt aangeraakt door de keeper en hij valt. 9 van de 10 spelers die blijft dan liggen, maar hij wilde per se scoren en stond op. En ik denk, dat is wat ik graag zie. Jongens die uh, alles willen bereiken en zich willen ontwikkelen... die niet gaan liggen en, en wachten tot de scheidsrechter rood geeft. Nee, gewoon doorgaan en zorgen dat je de bal op die hmm. wonderschone manier naar binnen schiet. Dat zie ik graag. Ja, En dit is wat PSV ook nodig had, hè? Na, na, zeker na het slechte begin in de competitie. Ja, de tweede helft was uh, genot om te zien. Dan denk ik van nou, uh, mm. dat is PSV uh, wat ze kunnen. Je moest ook tijd geven veel nieuwe jongens die je in, uh, die je in moet passen. Maar okay, ze hebben in ieder geval bewezen in de tweede helft dat zij uh, een goede hand zijn en uh, zo kunnen voetballen. Mm. En het publiek was ook uh, zeer enthousiast. Ja, maar goed, jij kijkt niet alleen als fan neem ik aan van PSV, maar ook als uh, man met bagage van, uh, van training. Waar is de ploeg kwetsbaar? Of volgens jou? Nog? Was, uh, vond ik achterin, maar oké, okay, met de, de rijk erbij is het heel erg stabiel geworden. Ik denk dat nu uh, alle, alle, uh, ja, ik denk dat alle kwaliteiten in hun elftal zitten om heel stabiel te kunnen presteren. Dat hebben we ook alweer gezien afgelopen uh, week in de Europese wedstrijd. En uh, denk ik dat zij heel snel door kunnen groeien. Ja. Uh, hou jij je ook bezig met de positie van Rutte? Uh, kijk, dat hij vorige week won uh, van Ado, dat heeft hem misschien wel goed gedaan na die slechte start de week daarvoor... dat je denkt, jeetje, ik ben benieuwd hoe lang, hoe lang Fred mag blijven zitten. Nou, ik heb heel goed met Fred samenwerkt als speler, maar ook als trainer. Dus ja, echt... je komt ook van de, van de hertgang, zal ik maar zeggen. Ja, klopt. Ja. Ik vind, nou, Hij is gewoon een hele goede trainer. Dus het heeft helemaal geen zin om dan trainers weg te sturen. Hij werkt alleen maar aan voor gaat het erom dat zij met de staf en met de spelers... een goede samenwerking krijgen. En is het alleen maar gebaat uh, voor, voor de club ook. Dus, dus laat Fred gewoon zijn werk afmaken. En, en zorg dat je als club verder doorontwikkelt. En, en ben ik bij dat maar Ja, even... jij weet als, uh, natuurlijk als geen ander van binnenuit. Kijk, als de resultaten tegenvallen, dan kun je wel zeggen. Ja, die ploeg die moet nog, nog ingespeeld raken. Allemaal nieuwe mensen. Maar ja, het kortzichtige beleid is dan vaak toch dat de trainer eruit vliegt. Uiteindelijk, daar heb je helemaal gelijk. Maar uiteindelijk gaat het om de lange termijn. En ja, ja. daarin moet je de rust zien te bewaren. Dat is de zaak van de club. En. Uh, zie je aan de, de reactie van de spelers op dit moment dat het wel goed zit. Ja. Ernest Faber, oud-voetballer van PSV, huidig trainer van Eindhoven... en hij is ook assistent-bondscoach van Bert van Marwijk. Daar gaan we straks uh, over praten, uh, Ernest. Het. Over het werk wat je, wat je daarnaast doet in het grote voetbal, in het internationale voetbal. Nederlandse voetbaltalenten, luidt de stelling dit uur... Nederlandse voetbaltalenten moeten langer in de eredivisie blijven. Als u daar een mening over hebt en die kwijt wil, de perstribune... NL. Ons antwoordapparaat staat deze hele week klaar om door u ingesproken uh, te worden. Dit is een selectie van de afgelopen zeven dagen. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Als ik de baas zou zijn van langs de lijn. Meer zangkunst doe ik jullie echt niet aan. Maar als ik inderdaad de baas zou zijn van langs de lijn... dan zou ik Henk Hoek als eerste eruit gooien. Deze man is wel zo niet... Bij de realiteit dat, uh, dat ik zeg van nou deze man die moet jullie echt afvoeren. Die man die moet bij een hele kleine plaatselijke radiocentrum werken. Dan valt het niet op hoe stom die man bezig is. Ik vraag me wel af hoe lang die ellendige storingen op de FM zender nog gaan duren. Want dat wordt nu werkelijk heel erg. Ik lig nu naar de huisartsposten te kijken. En wat me opvalt is um, dat um, de huisartsposten die op huis zoeken moeten dat de chauffeur gewoon minder binnen gaat. Uh, en die chauffeur die heeft geen enkele medische opleiding. Maar je moet je uitkleden en je moet uh, je bovenlijf ontbloten. En staat die chauffeur daar gewoon bij te loeren en dan denk ik... ja, dat accepteer ik gewoon niet. Ik krijg me maatloos aan die sportjes van de KRO... en ze steeds maar aankondigen dat ze bepaalde programma's niet meer kunnen maken... zoals de reunie en uh, nou ja, dat we nog meer van programma's. Als wij niet massaal lid worden van die club, want dan kunnen ze dat niet meer maken. Nou, dan zijn het er gewoon voor de dertide keer uh, toen was gelukt, heel gewoon uh, uit. Max, antwoordapparaat 035 677 6001. Tja, uh, de ledenwerfcampagne van de KRO. Daar ging die laatste klachten over. Uh, het gaat over deze spot. Ik kan me niet voorstellen dat dit werkelijkheid wordt. Dat we oud-klasgenoten geen herinneringen meer kunnen laten ophalen. Maar. Als de KRO niet genoeg leden heeft, dan kunnen we KRO de reunie niet meer maken. Debbie de Wagenaar, het klinkt dreigend, van de KRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, stel je voor, zeg. Uh, Overdrijven jullie niet een beetje met zo'n spot? Wat we met deze spot hebben gedaan is dat we heel scherp hebben neergezet... de urgentie van mensen om ook lid te worden van de omroep... en eigenlijk daarmee de programma's waarvan ze houden. Dus niet alleen kijken, maar ook lid worden. Dat ja. is wat we met deze campagne scherp hebben neergezet. Dat begrijp ik maar. Weet je, de Reunie boerzoekt vrouw. Het zijn programma's die hun weg misschien ook wel elders kunnen vinden, zou ik zeggen. Ik denk het niet, want de KRO, die ze, uh, vorig jaar stonden ze met vier programma's stonden wij in de top 20 van de meest bekeken en gewaardeerde programma's. Dus de KRO, daar wordt van gehouden, ook van de programma's. En die zijn ook echt op de typische kro manier gemaakt. Dus vanuit menselijk oogpunt. En het blijkt dus ook dat ze daardoor heel erg goed scoren. En dan heb ik het niet alleen over Boerzoekvrouw... maar ook over de reunie, over uh, de misdaadseries van de KRO. En dat wordt dan toch echt op de kro manier aangepakt. Dus ja? dat is niet iets wat je zomaar eventjes naar een andere zender doet... Of, uh, een veelgehoorde kreet van kan het dan niet naar de commerciële... want het wordt gewoon op onze integere manier gemaakt. Zeker, maar nou, daarmee zou je zeggen dat het elders niet integer zou uh, kunnen worden gemaakt. Terwijl ik denk aan boerzoekvrouw, wat is daar nou echt de K in... Daar is dat wij, en dat is ook een compliment dat bijvoorbeeld vanuit het ministerie van Landbouw is gekomen. Daar hebben we bijvoorbeeld de boerengroep in Nederland, die niet echt heel erg positief bekend stond, echt wel verbonden met uh, het normale leven. En wat ik daarmee uh, bedoel is dat we in kaart hebben gebracht, op een hele authentieke manier, hoe het boerenleven eruit ziet. En dat is een achterliggend doel geweest bij vrouw. Ja, en een kijkcijferkanon uh, uh, waarmee je dus nu de boer op uh, kunt gaan... zal ik maar heel, heel flauw woordspelerig uh, zeggen. Um, maar de vorige campagnes gingen over de gelofte hè, van, uh, van de KRO. Het gevoel uh, van de KRO. Dan zou je zeggen, ja, moet er dan nu alweer een nieuwe campagne komen? Is, is de nood zo hoog of is, uh, is Den Haag zo dichtbij? Wat er wel aan de hand is, is dat uh, de minister die heeft scherp, zeg maar, aangepakt het budget van de omroepen. Dat is één. Het lidmaatschap voor een lid, een mm. kijkend lid, wordt verhoogd. En dat is de intentie van 10 naar 15 euro. Ja. En wat wij dus nu doen met deze campagne is scherper neerzetten dat als er minder geld komt... en elk lid wordt gekoppeld aan zendtijd en inkomsten... dat het dus niet alleen belangrijk is... dat mensen kijken naar behoefte vrouw, naar de reunie, naar memories... maar dat ze dan ook lid worden van de omroep die die mooie programma's maakt. En ja. dat is wat we wat scherper hebben neergezet dan normaal met deze campagne. Ja. En uh, ja, dreigt natuurlijk een samengaan voor u met... Uh, nou, in ieder geval NCRV, hè? Er komt daar een beetje schot in? Dat is uh, zoals we eerder hebben aangegeven... Uh, wij zijn in gesprek, niet alleen met de NCRV, ook met andere ja. omroepen. En in ieder geval is het duidelijk dat dit jaar uh, er meer duidelijkheid komt... welke omroepen met welke omroepen gaan fuseren. Daar kan ik nu nog niets uh, over zeggen. Nee, begrijp ik. Dank in ieder geval voor de uitleg. Ik hoop dat de, de vragensteller op het antwoordapparaat tevreden is. Ik ben bang van niet, hoor, want uh, ja, er zitten toch veel klagers bij. Hè? En uh, de ene, het ene antwoord lokt de volgende klacht uit. Maar we hebben ons best gedaan. Dank en een mooie zondag. Debbie de Wagenaar.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 van bondscoach Bert van Marwijk. Ernest, uh, hoe word je assistent van de bondscoach? Hoe ging dat? <laughs> ja, dat is een hele goeie. Uh, KNVB belde naar FC Eindhoven... of ik beschikbaar was om eventueel assistent te kunnen worden van uh, Bert van Marwijk. Ja, wat dacht je toen? Ja, ik dacht, dat is wel heel erg mooi dit. <laughs> hey, maar hoe gaat zoiets? Uh, hoe, hoe kom je in dat circuit uh, terecht? Want ja, de KNVB uh, belt, ja, natuurlijk. Maar er moet toch ergens ook een begin zijn? Nee, uiteindelijk komt het natuurlijk uh, vanuit de bondscoach... Die heeft me daarna gebeld en uitgenodigd en hebben we gesproken over de functie bij de KNVB. Mm. En de rol die ik daarin vervul bij het Nederlands Elftal. Ja, kennen jullie elkaar? we kennen elkaar wel, ja. Waarvan? Nou, ik was speler van PSV, bevriend met Mark van Bommel. De schoonzoon, de schoonzoon van B. Ja, ja, en hebben we elkaar wel eens ontmoet bij de voetbalwedstrijden. Maar wel eens zeker in de eindfase van mijn carrière. En toen ik de trainer was gehad over het trainersvak. Dus daarin kennen we elkaar wel van vroeger. Ja, en maar, maar wat denk je uh, als mens, als, als je hoort van... hé, hey, de bondscoach heeft belangstelling voor mij in die rol? Ja, ik vond het een hele enorme eer voor mij... en waardering voor uh, de weg die ik gevolgd heb. De weg van mijn eigen ontwikkeling. En was dat voor mij een uh, ja, super kans om je verder door te kunnen ontwikkelen. Je zit onderkant betaald voor bij FC Eindhoven... en je zit in de top van de wereld bij het Nederlands zelf dan. Unieke ja. combinatie. En, en hoe bevalt het? bevalt bijzonder goed, moet ik zeggen. Ja, Het is... Het is uh, Geweldig om daar aan uh, mee te mogen werken. En uh, ja, ik heb er heel veel plezier in. Nou, laten we eens kijken of, uh, of de bondscoach... Uh, ik moet even de collega's uh, vragen uh, om, om de bondscoach uh, te, te zoeken. Want die heeft namelijk ook een mening over die samenwerking. Bert van Marwijk, bondscoach. Allereerst nog even gefeliciteerd, want uh, ja, Nederland staat nummer 1. Dat is een bijzondere positie. Ja, dat mag je best zeggen, ja. Dat is ook heel bijzonder. Uh, als je uh, de grootste spot van de wereld... Uh, op zo'n ranking uh, nummer 1 staat, dat, dat zegt iets over de prestaties. Niet uh, op korte termijn, over een, een aantal jaar. Een van degenen die wat eraan bijdraagt de laatste tijd is Ernst Faber. Hij is sinds januari erbij gekomen omdat Frank de Boer is vertrokken. Wat zijn zijn kwaliteiten? Nou, ik vind op de eerste plaats al zijn uitstraling. Ik bedoel, hij, uh, hij, uh, aan alles merk je dat hij gewoon uh, heel erg bezig is met dit, met dit vak... En de manier waarop hij zich presenteert, daarmee brengt hij het al over op de spelers in eerste instantie. En uh, ja, hij is ongelooflijk enthousiast. Uh, fanatiek ook. En, uh, kijk, in dit vak moet je, uh, moet je kunnen beïnvloeden. En ik denk dat hij op zijn manier dat goed kan. En uh, ik heb gezocht naar iemand die, uh, die van toegevoegde waarde is voor, uh, voor deze selectie. Uh, dus ik kijk naar het karakter. Ik kijk naar, naar zijn, zijn, zijn mogelijkheden in de toekomst. Uh, en ik kijk ook naar de positie waarin hij gespeeld heeft. En ik denk dat in alles uh, Ernest uh, uitstekend past. Nu zie je bij Eindhoven, de club waar hij hoofdtrainer is, dat hij het ook goed doet. Zijn, zijn visie is zichtbaar in het team uh, sinds hij daar coach is. Nou, hij heeft natuurlijk vorig jaar al een fantastische prestatie geleverd. Met dat materiaal uh, heeft hij heel lang bij de bovenste plaatsen meegedraaid... Um, ik, ik neem aan dat hij nu meeluistert. Als ik, ja, absoluut. <laughs> alleen toen de Bions kwam, toen hadden die geen punt meer. En, um, uh, uiteindelijk eindigden ze op een, uh, op een plaats waar, uh, ja, waar je na, na een half seizoen absoluut niet geen rekening mee had gehouden. Maar wat, wat eigenlijk nog een grotere prestatie is, om nu weer gelijk zo te beginnen. Dat is een teken dat hij het uh, goed ziet en dat hij goed bezig is. Kan hij nog beter worden? Nou, dat, dat is de, dus de ervaring die je opdoet. Dat, dat uh, elke dag, elke dag op zijn, bij zijn eigen club, waar hij uh, uh, eigenlijk uh, bijna verantwoordelijk is voor alles. Dat is een hele goede leerschool vind ik. Dat, uh, je kunt wel altijd assistent zijn geweest in de betaalde voetbal. Maar het is heel belangrijk om je eigen beslissingen te nemen. Nou, dat moet hij al, al, al lang doen. En uh, dat is, daar ligt een enorme uitdaging. Ja, en bij ons is alles wat in de puntjes geregeld. En daar leert hij ook ongelooflijk veel van. Dat was de bondscoach, je baas, <laughs> uh, zal ik maar even zeggen. Hij zegt een paar dingen, uh, Ernest, Ernest Faber. Uh, je moet fanatiek zijn. Wat, uh, uh, jij bent fanatiek, wat is dat? Ja, ik wat wil heel uh, graag winnen. Ja. Ik, ik denk als een winnaar, ik wil uh, oplossingen zien. Ik wil uh, plannen maken om een goed resultaat te halen. En daarin eis ik van mijn spelers van mezelf ook heel veel scherpte. Ja. En dat doe ik elke dag. Maar hoe krijg je van een speler scherpte? Uh, hoe concretiseer je zoiets? Ja, okay, je legt uit uh, hoe jij hen ziet als een winnaar. Wat doet nou een winnaar? Hoe denkt nou een winnaar? Hoe gaat hij nou handelen? En dan begeleid jij ze de hele dag op de training in de oefenvormen. En, en, en probeer je ook over te geven wat je zelf uh, hebt meegemaakt. En, en uh, dat is het oppikken. Ja, Wat Van Marwijk zegt ook, uh, hij wilde jou er graag bij hebben. Uh, mede met het oog op de positie waarin je gespeeld hebt. Dat was achterin, verdediger. Ja, klopt. Ja, centrale verdediger. Maar uh, je kon ook op, op de vleugels wel uit de voeten, natuurlijk. Minder, maar je stond liever in het hart, denk ik. Ja, ik ben echt uh, oude beste voorstopper ja. geweest. Van nou, man uitschakelen en dan de bal afpakken. Snel inspelen op de goede spelers voor, uh, die voor je stonden. Uh, ik wist wel heel goed wat ik kon. Ik wist nog beter wat ik niet kon. En, en daarin heb ik wel. Uh, wat kon je niet? Uh, nou ja, oké. Okay, in de kleine ruimte het voetballend allemaal oplossen. Mm. Dat, dat kon ik wel. Maar, maar was ik niet goed, niet goed in? Was ik geen nee. specialist? Ik was echt een specialist in het uitschakelen van de spits. Negen minuten lang. En dan dienen spelen na de goede voetballers in je elftal. Ja, en dat, is dat de toegevoegde waarde die je nu voor van Marwijk meebrengt? Maar nee, zou de... hij het in zien, denk je? Oké, okay, uh, de Bonskort is zelf aanvallen geweest, Philip middenveld, ja. En zo heb je in elke linie heb je iemand staan als trainer die daar ervaring in heeft. En dan kun je wij over ja. te brengen op de spelers. Ja, Wat zeiden dus ze bij Eindhoven, uh, toen ze hoorden uh, dat, dat je deze mogelijkheid uh, uh, kon krijgen. Ja, en ze waren super enthousiast. Omdat, ja? Uh, ja, je wordt niet zo snel een trainer van FC Eindhoven gevraagd voor het Nederlands elftal. En daarin is de club, heeft de club ook een enorme sprong gemaakt. En er is natuurlijk geweldig reclame voor FC Eindhoven. Ja, maar, maar dachten ze niet, hey, dat gaat ten koste van ons dadelijk? Uh, want je gaat mee, uh, straks misschien naar het buitenland. Nee, iedereen was heel erg enthousiast. heeft me gelijk gefeliciteerd. En dan kreeg ik alle medewerking uh, om die duurbaan uit te oefenen. Ja, Er is natuurlijk wel een wezenlijk verschil... ten aanzien van de kwaliteit van de spelers waar je mee te maken krijgt, hè? Ja, ik zit bij Eindhoven onderkant betaald voetbalbasis. Ja. Daar heb je talentvolle jongens die uh, proberen te krijgen naar het niveau... waar het zit. Dat is natuurlijk een heel erg en uh, een zware lang verhaal en lange weg. En bij nederlands zit je met de top van de wereld. Daar is alles zo goed voorbereid op het leven van een wereldprestatie. Ja. En dat is geweldig om mee te maken. Ja, maar hoe, hoe, hoe kijken spelers van de Oranje Selectie tegen jou aan? Heb je daar een idee van? Nee, nee. Nee, nee ik heb je... met sommige uh, jongens heb ik nog samengespeeld... Ja. En sommigen zijn mijn tegenstander geweest. Maar oh, ik denk er wel, de communicatie verloopt heel soepel. Ja. En, hoe, en hoe kijk je er zelf tegenaan, dat je, dat je daarbij zit? Ja, ze zei net al, voor mij is het een hele eer... En, uh, om daar mee uh, te hmm. mogen lopen en mee mogen werken... aan een geweldige wereldprestatie... En dat is natuurlijk voor mijn ontwikkeling enorm, uh, enorm belangrijk. Ja, want, want dan stel ik me voor, daar heb je de bank. Bert van Marwijk, Filip Kokun uh, natuurlijk, hè? ook oud-PSV. Ja, je zeker. ook wel van, ja. heel, heel goed uh, van daarbij. En, en dan zit jij ook op de bank natuurlijk. Ja, klopt. Dan zit je, maar wat is de eerste klus uh, die er nu aankomt? We spelen tegen San Marino in nou, ja, Want ja. Je, je gaat nu al straks naar Noordwijk, hè? Nee, ik ben even doorreis vanuit uh, mijn <laughs> woonplaats. Dus ik uh, even tussenstop hier, een kleine uh, ja. pitstop hier. En dan uh, verzamelen we vanavond met de staf... Ja. Voor overleg. En, en morgen komen de spelers uh, bij Noordwijk uh, bijeen. En dan, uh, dan is het Nederland San Marino. En ja, jouw geliefde Eindhoven. Ja, in een uitverkocht stadium in, uh, ja. in Eindhoven. Dus, uh, ja. Dat is wel leuk hè? Om daar, de is, daar uh, in deze rol ook weer te zijn. Ja, dat is bijzonder. Ja. Uh, mijn eerste interland was Nederland-Oostenrijk, ook in Eindhoven, was ook uitverkocht. Ja. Goede sfeer, goede wedstrijd. En dan hopen we vrijdag weer te doen. Nee, Ja, dat was ook je enige interland, hè? Geloof ik, hè? Nederland-Oostenrijk als speler ja nee nee nee was uh, oh, nee, Wat, die, in Mexico, die wedstrijd kwam uh, je er Nederland. volgens mij waar, waar, kwam je er niet in in een van die wedstrijden toen voor bogarde vergeten klopt dat was in ja, Mexico he? in, uh, in oh, Amerika ja ja ja lang ja. Ja, ja. Uh, geleden <laughs> nou, ja dat is zeker lang geleden en, en nu kom je daar dus als uh, assistent bondscoach uh, denk je dat jij een, een daar daar echt uh, want van maarwijk heeft het over beïnvloeden van hè? dat je dat je dat je daar een rol in Kunt spelen eh, te midden van de wereldtoppers eh, van deze selectie? Ik ben het gewoon een uh, volledige ondersteuning van, van, ja? uh, van die topspelers om ze te helpen in hun voorbereiding. Dus voorzien van informatie, het geven van trainingen, ondersteuning in trainingen. Uiteindelijk zijn ook die jongens zo goed voorbereid. Mm -hmm. uh, want uiteindelijk leveren ze ook die uh, wereldprestatie. Nou, daarin heb ik wel een bepaalde rol in. Ja. En dat gaat, uh, gaat heel goed. De jongens die komen uit de hele wereld uh, aanzwermen uh, tegenwoordig. Gaat allerlei competities. Maar uh, Van Marmerk heeft dat pleidooi gehouden. Vooral voor wat jongere spelers. Blijf vooral, uh, vooral in Nederland in die eredivisie. Hè? Nou ja, Castaños is een uh, helder voorbeeld. Maar ik las van de week bijvoorbeeld de jonge Drenthe. Royston Drenthe. Ja, groot talent ooit uh, van Feyenoord. Naar Spanje gegaan. Veel geld. Te veel geld. Uh, te veel uh, bijzaken. Ja. Dat is eigenlijk doodzonde is doodzonde, want ik vind dat de spelers altijd aan zijn ontwikkeling moeten uh, denken. Ja. Dat doe je altijd in Nederland. Dat zie je zelfs in onze competitie. En je vindt ik, al jeugdspelers, je uh, kunt uh, klaarstomen voor de Eredivisie. Nou, dat is dan het volgende traject. En ik vind dat je eerst uh, doorontwikkeld moet zijn en echt klaar moet zijn voor het buitenland. Ja. Uh, uiteindelijk is de ontwikkeling en die focus daarop is heel erg belangrijk voor jonge spelers. Ja, maar het is, het is misschien te snel, hè. Uh, het geld uh, dat, dat lokt... Ja, maar oké, okay, je ziet als je dan uh, toch verkiest en in één keer wegvalt... dan, dan is het bijna dus eindelijk carrière, ja, ja, dat is ja. doodzonde. Ga nou eerst zorgen dat je goed wordt en ja. doe dat dan lekker in Nederland. We hebben hier een geweldige competitie daarvoor, met heel veel talent. En als je er echt klaar voor bent, maak dan die stap... dan ben je ook zeker dat je blij voor bent. Goed. Je, je, ik, ik hoor nu aan welke kant van de stelling jij hangt. Als u ook een mening hebt, deperstribune.nl. NS Vader. zometeen uh, praat ik graag met je verder. Uh, vooral over... Hoe, hoe je jouw carrière ziet. Hè? Want de, de eerste stappen zijn gezet. Uh, maar nu verder. Uh, de graafschap was ooit in beeld, geloof ik uh, zelfs, bij hem. De graafschap Ado, wacht nou niet mee. Ja. Bijna 10 minuten oud in de tweede helft van de wedstrijd. 1-0 voorsprong voor Adel Den Haag. De doelpunten maken Rado Savlovic Kopte de bal van dichtbij binnen vlak voor de rust. De 44ste minuut raakte geblesseerd. Omdat hij met zijn schouder hard de paal raakte. En is uit het veld. Graafschap valt aan. Bal gaat heen over Poepon. Staat op de rand van het Haagse strafschopgebied. En dan loopt de bal aan de linkerkant van het veld over de zijlijn. Wel wat momenten gezien in de tweede helft. De kopbal van de Leeuw die krachtig was op een voorzet van Frenkel vanaf de linkerkant. Maar die bal werd verdedigd. Leek kansrijk, maar werd toch uiteindelijk onderbroken die aanval. En wat kansen gezien van Adolf met name van afstand. Maar de ploeg uit Den Haag dus wel op de 1-0 voorsprong op bezoek in gaan bij de Graafschap. Dat is veel atletiek uh, in Zuid-Korea, maar uh, we kijken vooral naar de 100 meter finale mannen en die, want uh, dat is toch wel het uh, koningsnummer. Altijd uh, Govert en ook nu weer met Usain Bolt, we hebben hem in beeld in het volle stadion in Daegu, Zuid-Korea. Het is daar kwart voor negen s'avonds, het is uh, redelijk warm, maar we gaan uh, weer een spetterende finale 100 meter krijgen. Eerst nog even melden de meerkamp, goed nieuws. ...van Elko nicolaas Net achter. Het scheelt 15 punten. De nummer 4. eindigt hij op de vijfde plaats. Drostov is vierde geworden. 1 Hardy, Amerika 2 Eaton. Verenigde Staten 3 Suarez. Maar dan de 100 meter. In baan 1 Ficou uit Frankrijk. Bailey in baan 2 Kim Collins uit St. Kitts en Nevis. De wereldkampioen van 2003 in Parijs. Toen al. Hij is 35 jaar jong. Hij loopt in baan 3. Walter Dix. Eh, Brons op de Olympische Spelen. Uh, loopt in baan 4, Amerikaan. Usain Bolt, ja, wat moet daar nog van gezegd worden? Wereldrecordhouder met 9,58. Was al, uh, en liep dat in uh, Berlijn bij de wereldkampioenschappen... was daar natuurlijk eerste mee. Johan Bleek in baan 6, een hele snelle Jamaicaan. Nesta Carter, ook Jamaica, in baan 7. En Christophe Lemaitre, 21 jaar... Hij is Europees kampioen, hij heeft een persoonlijk record van 9,92... en zoals hij zo liefkozend genoemd wordt... de snelste blanke ooit eh, op eh, de baan in de 100 meter. Maar alle ogen zijn gericht op Hussein Bolt. Bolt, 1,93 meter, 93, 76 kilo, net 25 geworden. Geboren in Trelawney in Jamaica. Regerend wereldkampioen, regerend olympisch kampioen. En hij gaat ervoor. Ik denk niet dat hij een wereldrecord gaat lopen. Daar zijn de omstandigheden niet goed genoeg voor. Is hij ook niet super voor in vorm en heeft hij misschien wel te weinig tegenstand omdat grote tegenstanders er niet bij zijn zoals van Powell, zijn grootste concurrent ook Jamaikaan. Het kan wel eens een 1, 2, 3 worden met Bolt, Blake en Carter. Maar dat Bolt gaat winnen, dat is bijna zonder twijfel. Hij staat in de startblokken. 1,93 meter, 93. niet zo'n echte typische sprinter. Niet van die hele brede schouders, een dikke boog. Oh, hij maakt een valse start. Ach nee, ach, van God. hoe is mogelijk? Een valse start en dan word je meteen gedisqualificeerd. Oi, oi, oi, wat een toestand is dit, zeg.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 Ongeloof op de gezichten overal. Maar met name bij Hoestijn Bolt. Hij zou het toch worden. De grote man op de WK in de finale. En dan gaat hij eruit met een valse start. Hoe is het mogelijk? Uh, vroeger mocht je nog een keer vals starten. En dan kreeg je een gele kaart. En dan mocht je nog een keer starten. Maar tegenwoordig zijn de regels zo. Dat als je een valse start maakt. Dan lig je eruit. En kijk hem eens lopen. Het grote lichaam. En de handen in het haar. In het krulhaar. Hij begrijpt het zelf niet. Hoe is dit mogelijk? Maar dan gaan we een hele vreemde race krijgen. Want de absolute topfavoriet ligt eruit. En het is ook niet een klein beetje een valse start. Hij is gewoon veel te vroeg weg. Hoe is het mogelijk? Dwayne Chambers overkwam het in de halve finale. En nu Oostijn Bolt. Eh... Misschien toch of overgeconcentreerd of niet goed geconcentreerd. Je kijkt naar die uh, tunnel, die diepe tunnel uh, van 100 meter lang recht naar voren. Je weet waar je punt is, waar je moet finishen. En hij weet meteen op het moment dat hij gestart is, dat het een valse start is en dat hij eruit ligt. Jongen, jonge. Oh, och, nu moeten die zeven andere atleten gewoon weer naar uh, de start gaan. Maar ik kijk naar Usain Bolt in uh, uh, de catacomben en hij is helemaal, helemaal gek. Hij bes het nu. nu komt het besef pas echt en dan uh, weet je hoe diep je uh, uh, zit als je toch maar 9,7 seconden laat maar zeggen, van weer een wereldtitel bent die zo goed als zeker is en dan ga je eruit. Maar ja, nu hebben we er dus nog 7 over met als belangrijkste mensen Walter Dix, de Amerikaan en Johan Blake in baan 6 en Nesta Carter in baan 7. Baan 4, 6 en 7, dat zijn de mensen. En misschien wel dat uh, Christophe Lemaitre in de buitenbaan in baan 8 uh, nog iets aardigs kan doen. Ze zitten weer overend en nu zijn ze wel allemaal goed weg. En uh, Lemaitre is uh, redelijk op pad, maar ook uh, Kim Collins gaat heel goed. Maar daar komt Blake. Blake gaat het winnen voor Jamaica. Toch nog 1 Jamaica, 2 Dix, 3 Collins en de tijd is 9.93. Toch een gouden medaille voor Jamaica, maar van een heel andere man dan ze hadden verwacht. Want hij wint het, Johan Bleek. Hij is pas 21 jaar en wordt wereldkampioen. Iets wat hij van tevoren zeker niet had verwacht. Ik denk dat Dix tweede is en Collins derde. En die uitkamp, hoor u uh, Jules van der Wart in Scheveningen. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende, de vliegende kiep. Ja, Rijnder, in het eerste uur hadden we het al over uh, ja, de zwaarte van, uh, van, van jullie sport eigenlijk. Op weg naar de Olympische Spelen. Hoe ziet het er voor jullie uit? Nou, we zijn op dit moment uh, 9 naar 10 op de Olympische ranglijst. Top 16 uh, die kwalificeert zich. Dus, uh, in die zin uh, zijn we veilig. We hebben de Olympische nominatie uh, voldaan. Nou, uh, we lopen nu op dit moment uh, tegen het einde van het seizoen. Dit is het ene laatste toernooi op de wildtoer. Uh, we spelen nog één toernooi in oktober in Marokko. Dat is de laatste. Dan zullen we even vrij afnemen. Een uh, week of drie. En dan uh, vanaf begin november uh, begint eigenlijk de voorbereiding op het Olympische seizoen. Ja, we staan nog steeds hier in Den Haag. Om vier uur moet je spelen. Nog, uh, nog twee uurtjes. Dan ga je naar je kamer. En daar zie je Richard uh, Schuil. Met wie je eigenlijk vijf maanden... ...door het leven gaat en telkens ook de hotelkamer deelt. Hoe is dat? Nou, dat gaat uh, eigenlijk uh, nog steeds heel goed uh, na zes jaar. Ik bedoel, natuurlijk uh, zijn er uh, af en toe irritaties. Een beetje verschilt gewoon uh, qua karakter. En uh, ja, we, we leven behoorlijk bij elkaar op de lip uh, zo'n seizoen. Uh, we zitten nog steeds op dezelfde hotelkamer. En uh, er, zijn ook, er zijn ook teams die dat niet doen. Die, die uh, allebei een apart hotelkamer hebben. Wij hebben daar niet voor gekozen en uh, nou, dat gaat eigenlijk nog steeds, uh, eigenlijk nog steeds prima. Dus natuurlijk uh, als de resultaten goed zijn, moet ik eerlijk zeggen, zijn de irritaties minder en is het makkelijker. Maar uh, ja goed, uh, dat, dat hoort er wel bij bij deze sport. Wat is jullie kracht? Uh, ik denk gewoon dat uh, de, de, um, ja, onze combinatie van... Uh, ik, ik vul zijn zwakke punten denk ik heel goed aan. En andersom is dat ook zo. En, de, en dat is denk ik in, de, uh, in deze sport essentieel. Dat je dus elkaar uh, aanvult. En dat, en dat doen wij heel erg goed. En uh, we hebben allebei, uh, allebei veel uh, ervaring. Dus we blijven ook vaak rustig. Uh, moeilijke momenten. Ik denk dat dat ook zeker een kracht is van ons. Ten, met name ten opzichte van wat jongere teams. Want je ziet in de... Bij de, bij de wereldtop een aantal teams die, die dat ook heel goed doen hoor. Dus, uh... Het is denk ik toch moeilijk aan de top te blijven. Want uh, ja, je hebt op een hoog niveau gespeeld als volleyballer. Daar heb je in Italië aardig wat geld mee verdiend. Jullie hebben nu ook geen eens een, een hoofdsponsor. Dat, dat maakt het ook moeilijk. Een shirtsponsor. Ja, uh, kijk, we, wij, we, doen, we worden wel financieel ondersteund door het NOC-NSF. En uh, we verdienen natuurlijk wel wat prijzengeld. Dus het is allemaal, zo erg is het allemaal niet, maar uh, ja, wij, zijn wel, uh, wij willen wel graag een hoofdsponsor, want alle buitenlandse teams lopen met, uh, met sponsors. Uh, in, zelfs in Oostenrijk en Zwitserland is wel gewoon een grote sport en die hebben uh, behoorlijk grote sponsors. En in Nederland is het uh, heel moeilijk, maar we, we, blijven, we blijven doorzoeken. en uh, Ik heb toch wel goede hoop dat er in het Olympisch seizoen, dan krijg je toch vaak wat meer publiciteit, dat het, uh, dat voor een aantal bedrijven dat die wel uh, zullen komen. Dus uh, daar heb ik er nog wel vertrouwen in. Het doet toch een beetje pijn als je die anderen ziet en bij jullie gewoon niet lukt? Nee, omdat onze resultaten toch over het algemeen toch nog best goed zijn. Uh, goed, uh, dit jaar niet veel podium gehaald, maar wel weer brons op het EK. En uh, we zijn hier weer in de finale. Ja, de publiciteit uh, die is er nog steeds. En we, en, en we doen uh, volgend jaar denk ik uh, uh, gewoon serieus mee uh, als, als outsider voor een podiumplek. En uh, nou ja. Veel meer kunnen we, kunnen we ook niet doen op dit moment. We zullen er alles aan doen om in, in Londen uh, top te zijn. Ja, je zal meteen over 2,5 uur tegen Zang, uh, Santos en uh, Cunha. Kansen? Ja, 50-50 denk ik. We, we, wij uh, we zijn goed in vorm. We spelen goed deze week. En uh, goed, het is het uh, nummer 2 geplaatste team. Brazilianen zijn eigenlijk altijd, uh, uh, altijd goed. En, uh, ja, de omstandigheden zijn niet heel makkelijk. De wind is nu iets gaan liggen, dus uh, we, zullen, we zullen het zien. Maar uh, als, we goed, als we goed spelen, hebben we zeker een uh, serieuze kans op de titel. Succes. Dankjewel. Over een paar uur de finale van het EK Hockey. De mannenfinale. Nederland-Duitsland. Jurrit van der Voren, sporthistoricus, duikt in het verleden met, uh, met een wedstrijd. Een vreemde wedstrijd, Jurrit, van ons team. En scheldend publiek op de tribune. Tegen India in 1963. We verwachten het niet scheldende hockeysupporters... maar het gebeurde echt en dat al in 1963. Het zou een hele bijzondere wedstrijd worden... Nederland-India in Amstelveen. En Sport in beeld, het toenmalige sportprogramma, keek daarop terug. De sensationele wedstrijd tegen India... dat was natuurlijk het hoogtepunt van het seizoen. Want Nederland was in die wedstrijd veel beter dan India... en dreigde voor de eerste keer in de geschiedenis te gaan winnen. Sensatie. Maar één man heeft dat voorkomen daar die meneer die daar in dat zwarte jasje op de achtergrond opereert, de scheidsrechter Naidu. De beruchte, beroemde scheidsrechter Naidu die zorgde voor een onvergetelijke dag. Maar helaas in negatieve zin, want het was verschrikkelijk zoals deze meneer daar heeft staan fluiten. Ja, een scheidsrechter Juret uit India. Vloot een wedstrijd, begrijp ik, van India. In die tijd was het de gewoonte dat twee scheidsrechters afkomstig waren uit het land die ook op het veld stond. Dus Nederland had daar ook een scheidsrechter. En die bemoeide zich er blijkbaar niet mee. Want Naidu voorkwam in ieder geval een gelijkspel... door een raszuiver doelpunt van Nederland af te keuren. Het publiek was echt woedend. Daaronder bleef de Nederlandse spelers toch redelijk kalm. Wij moeten nogmaals een pluim steken op de hoed van het Nederlands elftal dat zich zo beheerst heeft gedragen in deze heksenketel... waarin het publiek voor het eerst bij hockey heeft gejold en gefloten als in de verschrikkelijkste voetbalwedstrijd. Nogmaals, hè, 1963 oh, ja. hebben we het nu over in Amstelveen. Nederland verloor uiteindelijk die wedstrijd... en de spelers verlieten uiterst gefrustreerd het veld. Een paar jaar later zouden ze uiteindelijk... toch voor de eerste keer winnen van India. Ja. Zeg, weten we nog hoe die Nederlandse scheidsrechten uh, uh, heten? Want uh, dat is voor de historie natuurlijk ook wel mooi. De heer Elgershuizen. Meneer Elgershuizen. En die had zich daarmee moeten bemoeien. Precies, ja. dan had Nederland in ieder geval oh. gelijk kunnen spelen Zo. tegen India. Ja. NS... 48 jaar na datum ja. hebben we ons gelijk gehad. Ja, ja. NS Faber, oud-PSV, trainer Eindhoven, assistent, bondscoach. Je bent de kroonprins van het uh, trainerskorps, begrijp <lacht> ik. Uh, wat zegt uh, Johan Derksen bijvoorbeeld? Hij is een jongen met potentie. Er allemaal lovende berichten. Wat is, wat is het perspectief voor je? Heb je een planning? Nee, ik denk dat ik gewoon. Uh, ik ben een trainer die veel meer moet doen. Ik moet mijn enthousiasme kwijt kunnen. En ik moet uh, door uh, het vele doen mijn ervaringen verbreden en vergroten. En. Uh, dan ben ik al lang blij dat ik geen uh, Prins Carnaval ben van het uh, trainerschilde. En, en denk ik vooral aan mijn ontwikkeling, dat is wel belangrijk. Ja, maar ik, ik begrijp dat de graafschap jou wel zou willen hebben. Uh, Excelsior heeft pogingen gedaan. Ja, ja, klopt. Dat gaat dan allemaal net niet door. Uh... Nee, kijk, ik, was, uh, ik ben vorig jaar begonnen bij Eindhoven met een uh, mooi verhaal. Ontwikkelingsverhaal op papier gezet voor uh, de club zelf. Dat uh, zijn we dit jaar door aan het ontwikkelen. En uiteindelijk wil ik dat uh, verhaal afmaken. Om zoiets terug te geven aan de club. Oh. Daarvan moet Eindhoven het hebben. Voor de ontwikkeling van jonge spelers die in voetstadium naar de club haalt. Ja, weet je, dat, dat begrijp ik allemaal wel. Dank je wel. Maar je hebt toch een droom? Natuurlijk <laughs> ja, uh, wil ik zo hoog mogelijk. Uh, uh, Training gaan geven en coachen. Maar uiteindelijk, uh, je moet nooit uh, te gehaast uh, te werk gaan. En, en uh, ja, je ziet wel wat uh, op het pad komt Komt seizoen. Contact loopt netjes jezelf. dus. Ik uh, <laughs> je heb niet zo haast om een gelijk... Nee, uh, nee dat, dat begrijp ik wel. Maar weet je, je, je bent een uh, redelijk goede voetballer geweest bij een topclub uh, in Nederland. Uh, en nu, nu heb je blijkbaar grote capaciteiten als uh, trainer-coach. Ja, dan denk ik, wat zou je. Wat, wat, wat, wat zou je gaan willen? Nou, ik wil straks wel overtrainer worden in de Eredivisie... En, en zo steeds een stap verder gaan. Kijken waar mijn plafond ligt als trainer. Mm. Dat betreft wil ik wel graag naar de Eredivisie toe. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. En dan, dan de club die er ook nog toe doet qua linkerrijtje? Nou, dat is altijd de pre natuurlijk. Want je wil natuurlijk, ook als trainer wil je graag prijzen winnen. Uiteindelijk doe je het daar wel voor. Hè. Het is allemaal leuk dat je je jonge beter maakt. Maar uiteindelijk wil je ook wel de prijzen binnenhalen. Mm -hmm. Dus hoe hoger, hoe beter, zou ik maar zeggen. Goed. Nou, ik wens je veel succes in de glansrijke carrière... die ook in ieder geval nog voor je ligt. Dank je wel. Net veertig geworden gisteren, dus uh, toekomst genoeg. Vrouw en kinderen brengen je nu naar Noordwijk, geloof ik? Ja. ze ja. dus zetten zet hem het dadelijk af, je eten en dan uh, gaan we verzamelen. En dan gaan zij naar huis en dan ga jij uh, aan het werken. Ja, het is een uh, mooi hobby. In de hoop dat we van San Marino gaan winnen, Ernest. Ja, eh? daar gaan we vanuit. Ik zou zeggen, het moet kunnen. Dank je wel. Ik dank je wel dat je hier wilde zijn. Volgende week een perstribune vanaf de open studiodagen in Hilversum. De televisie bestaat 60 jaar. Radio laat zich ook zien. En als je wilt uh, komen, kijk even op de deperstribune.nl. Veel plezier bij Langs de Lijn en een mooie zondagmiddag. Dan kom je tot...